Brandsen met het NOS-journaal. In Tunesië lijkt de seculiere presidentskandidaat Essepsi... af te stevenen op een verkiezingsoverwinning. Uit een poll blijkt dat de hoogbejaarde Essepsi... 55,5 van de stemmen zou hebben gekregen... tegenover ruim 44 voor de zittend interim-president Marzouki. Het zijn de eerste democratische presidentsverkiezingen... na de omverwerping van de dictatuur van Ben Ali. De officiële uitslag wordt dinsdag verwacht. Op de bodem van de lek bij Schoonhoven is het lichaam gevonden van de man die vanmiddag van een binnenvaartschip viel. De politie vond de drenkeling met behulp van sonar. Het lichaam is geborgen. Nadat de man rond het middaguur overboord was geslagen, werd het scheepvaartverkeer bij Schoonhoven stilgelegd. Politie, brandweer en reddingswerkers zochten urenlang naar de drenkeling. Gemeenten gaan heel verschillend om met aanvragen voor schuldsanering. Dat meldt het programma Reporter Radio op basis van een onderzoek... van de Vereniging voor Schuldhulpverlening, NVVK. Om voor hulp in aanmerking te komen stellen gemeenten uiteenlopende eisen. Daardoor kan dezelfde persoon in de ene gemeente wel... en in de andere geen hulp krijgen. Als mensen geen gehoor krijgen bij de gemeente... kunnen ze naar de rechter stappen. Maar ook daar heerst volgens de NVVK willekeur. Italië trekt 200.000 euro uit om Michelangelo's David aardbevingsbestendig te krijgen. Een nieuw podium moet voorkomen dat het meesterwerk verbreizelt als de stad Florence door een beving wordt getroffen. Er zitten al haarscheurtjes in de enkels van het vijf meter hoge standbeeld. In het gebied zijn de afgelopen dagen meerdere aardbevingen geweest, tot 4,1 op de schaal van Richter. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen, dinsdag en woensdag waait het opnieuw stevig. Regent het geregeld en loopt het kwik op naar 10 tot 13 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw sneeuw. Warmte. kerst. Zie dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars. welkom terug bij Peaceful Radio Show 1044 op weg naar de kerst. Daar beginnen we dan ook straks mee met kerstmuziek en daarna een nieuwe cd van het label GAP Music. GAP Music uit Engeland met de nieuwe cd van Steven, Stefan Roders, Concerto of Dreams. Maar goed, even grijp naar achteren toe naar de... CD Box, eerst de 3 Christmas concertos. Veel luisterplezier. plezier. I'm uh.